Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Muiden en dat levert 3 kilometer file op. En een file op de A325 van Arnhem naar Bergendal. Tussen knoopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, 3 kilometer. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Peter, wat ga je doen? Peter, wat ga je doen? Alpe d'Huez, de Nederlandse berg. Vrijdag weten we of daar eindelijk weer een landgenoot gaat zegenvieren. Zoals Peter Winnen precies 30 jaar geleden. Debutantje in de Tour verslaat brutaal alle kanonnen van het wielerpeloton. Winnen op Alpe d'Huez. Vanavond, 10 uur, Nederland 1, andere tijden, sport. Sparen in eigen hand via westland-utrechtbank.nl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 Goedemiddag, u bent terug bij Radio Tour de France. We volgen de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk. Het is een redelijk vlakke etappe. Ze hadden één kolletje van de vierde categorie. Daar zijn ze al overheen. Maar het waait heel hard. Ja, Gio Lippens, de voorsprong van de koplopers slinkt weer. Hè? Ik zag HTC op kop. Ja, want er was een leuk incidentje aan kop van het peloton. Je zag Thomas Verclaire met een ploeggenoot op kop rijden. De man in de gele trui dus. En die maakte ineens een soort woedend gebaar in de richting van de mannen die achter hem reden. Maar jongens, gaan jullie het werk nou maar eens doen. Want waarom zou ik met mijn ploeg op dit moment gaan rijden? Want de mannen die in de kopgroep rijden zijn helemaal geen gevaar voor de gele trui. Nee, de sprinters. Die moeten het doen. Nou, er is maar één sprinter die blijkbaar het idee heeft dat hij hier iets te zoeken heeft. En dat is Mark Cavettius. Want vandaar dat dus die hele. De HTC-ploeg op kop kwam rijden en nu dan weer het tempo opvoeren. En inmiddels de voorsprong hebben teruggebracht na 3 minuten en 11 seconden. Maar we hebben nog 102,5 kilometer te rijden. Het is ver. De helikopter heeft inmiddels de kust verlaten. Die gaat zo langzamerhand op zoek naar het peloton. Komt een beetje in het binnenland. Kwam zojuist over BG gevlogen. Nou, daar komen ze in de buurt, maar niet helemaal langs. Ik hoop dat hij straks de renners eindelijk oppikt. En dan zal hij in ieder geval die kopgroep van vijf man zien. En dan ziet u dus Nicky Terpstra, de enige Nederlander uit de kopgroep van vandaag. Verder dus drie Fransen, de Lange Dumoulin de Laplace. En dan die Rus, Mikael Ignacev, de kopgroep. Bijna in saint -Gignan. als we daar zijn, hebben we nog 100 kilometer te rijden. Dus het is nog wel een eindje tot aan de finish in Montpellier. Voorsprong van de kopgroep loopt dus weer naar drie minuten ruim. Radio. Tour de Heaven is a Place on Earth, van Belinda Carlyle. We gaan uh, naar de paarden. Paardensport bij CIO in Aken. De springruiters zijn uh, zojuist begonnen. Maar ik wil eerst nog even hebben over uh, eerder op de dag. Het derde dressuuronderdeel, de kuur op muziek. Ed van der Band, goedemiddag. Dionne, goedemiddag. Uh, hoe ging het met Totilas? Uh, ja, hij ja, doort, als onder zijn nieuwe bereider, Matthias Alexander Raad. Het, de lijn zet hij voort. Hij is pas zoals een dubbeltje uit het doosje gekomen. Een paar weken geleden bij een wedstrijd. En uh, nu hier in Aken, wat eigenlijk een officieus wereldkampioenschap is, zou je kunnen zeggen. Ja, rijdt hij weer de sterren van de hemel. En het blijkt dus dat dit paard niet alleen onder uh, de vaardige hand van uh, Edward Gal kan rijden. Maar ook onder die van uh, Matthias Alexander Raad. Maar er zijn toch kenners die zeggen van nou, Gal wist toch net even wat meer expressie te brengen. En dan... Wordt het heel technisch. Maar dat uh, bijvoorbeeld het achterbeen. in bepaalde bewegingen wat, uh, wat beter onderkomt. Wat, wat meer kracht geeft. En waardoor de achterbenen. bij bepaalde bewegingen wat hoger komen. Dat uh, lijkt een beetje te slepen bij dat uh, van de raad. Maar vooral voor de jury. was het een, uh, toch uh, met een overmacht. 82,825 in, uh, in die kuur. Overigens is hier geen optelsom. Dat is, uh, uh, ze staan allemaal op zich, die wedstrijden. Maar uh, ja, de derde wedstrijd. Uh, hier voor wat betreft de hoofdrubrieken. die wint hij dus uh, ook. En je zou kunnen zeggen met gemak, al was het in de galopschrangementen onderpast. Dan moet er om iedere galopsprong worden omgesprongen. Wel, daar maakten die fouten. En uh, daar gaf de jury dus een uh, vieren onder andere op de protocollen. Kijken we dan naar uh, wie er op de tweede plaats staat. We hoopten natuurlijk op Adelinde Cornelissen met Jerich Partsival. Die uh, eerder deze week uh, onder andere in de Grand Prix die gelde voor de landenwedstrijd. Waar Nederland derde werd achter Duitsland en Engeland. We hoopten dat ze zich ook naar de Grand Prix speciaal waar ze gisteren dan uh, op de tweede plaats eindigden. Nog katten vasthouden. Dat was helaas niet het geval. Want ze maakten opnieuw wat foutjes, onder andere in de, de zijgangen, in het draf daar sprong het paard in galop tot twee keer toe. En dat gaf op de juryprotocollen gaf dat ook cijfers als uh, een 3 en een vier. En uh, daarentegen in de pirouettes, de pirouette naar links, die onder andere in die kuur zit, kreeg ze een hele mooie negen. Niet alleen van het Nederlands jurylid, maar ook van de anderen. Wel, wie nestelde zich dan op de tweede plaats? En dat is met het oog op het Europees kampioenschap in Rotterdam uh, wel goed dat het een Amerikaan is. Want die zien we dan in ieder geval niet als concurrent. Stefan Peters met Ravel, die reed een hele gelijkmatige proef zonder fouten. Sommigen zeggen van als de jury zich niet zo had laten imponeren zoals iedereen de laatste anderhalf, twee jaar door Totilas met die bijzondere bewegingen had eigenlijk Ravel met Pedersen moeten winnen. Hij scoorde 82.000. Percentage voor Adelinde was overigens 81.775. Maar kijken we dus naar het Europees kampioenschap in Rotterdam over een paar weken. Voor het team zit er denk ik geen goud in. Want we missen uh, Anki van Gunsen. We missen uh, uh, Imke Schellekens Bartels met haar Paard Sunrise. Dus het wordt voor Nederland heel moeilijk en zelfs voor de individuele medailles hebben we enorme tegenstand. Dan ook de Engeland met Laura Bechtelsheimer, die werd nu vierde. Ze maakten wat, wat foutjes. Uh, ja Dat is toch een geduchte tegenstander. Dus het wordt heel spannend in Rotterdam. En uh, ja, degene die hier in Aken iets uh, rustiger weer kunnen ademen... dat zijn de vierspanrijders. Want nadat uh, IJsman Chardon hier gisteren individueel tweede werd in het, uh, in het klassement... was er vandaag de uh, afsluitende kegeltjes rijden voor de Landenproef. Nederland wist dankzij een foutloze proef van hem... en uh, ballen af voor Koos de Ronde en uh, Theo Timmermans... dit moet je je voorstellen, dan rijden de uh, vierspannen die rijtuigen tussen van die kegels door die je ook langs de snelweg ziet. En daar liggen dan ballen op. En als die dan geraakt worden, gaan die eraf uit zijn stafpunten het bleef foutloos, Hij wat met een gehandicapt span en nog een leenpaard zelfs. En dat gaf Nederland toch de overwinning bij het vierspannen. Hopelijk vanmiddag hier bij het springen. En dan weer altijd zeer ruim gedoteerd. 350.000 euro, waarvan 110.000 euro voor de winnaar ligt te wachten. Drie keer in de geschiedenis van deze grote prijs van Aken bij de springruiders, waar het Nederland en dat was Jos Lansik nog in de tijd dat hij voor Nederland reed in 1992 met Optiebeurs Egano. In het na-Olympisch jaar van de Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam met de zien was het 2001 de overwinning. En eh, drie jaar geleden Albert Zoer met Sam, eh, die hier deze wedstrijd winnend afsloot. Die laatste is er niet bij. Voor Dubbeldam is het wel een mogelijkheid eh, om hier een uh, tweede overwinning te halen. Verder wordt het Nederlands kwartet hier aangevuld met Mark Houtsager... en Erik van der Vleuten en Geko Schreuder. En uh, die laatste twee die waren ook lid van. Het team dat hier donderdagavond fantastisch de landenwedstrijd won. En Nederland daarmee brengt op een mooi resultaat van drie wedstrijden uit de serie van vijf voor de Nations Cup van dit seizoen. Ja, wat uh, merken de, de, de renners van de wind? Kun je daar al iets van zien, uh, Gio? Ze worden gejaagd door de wind, een beetje schuin van achter. Maar het tempo ligt wel hoog. En het kopgroep ja, die, die, die laveert daar gewoon lekker tussendoor. Het peloton, daar moeten ze toch iedere keer weer oppassen. Want je ziet wel... Dat ze in elk geval uh, toch nog een beetje, beetje attent zijn allemaal. Je ziet toch vaak de klasse mensenrenners naar voren komen in die kopgroep. Of in het peloton moet ik zeggen, waar het tempo wordt gemaakt. Traditioneel bijna in deze Tour de France. door de mannen van HTC Columbia, de ploeg van uh, Mark Cavendish. Die daar zelf in zijn groene trui als negende man in het treintje rijdt. Want zij zijn nog gewoon compleet. Acht mannen voor Mark Cavendish. Die tempo maken, dan de man in het groen zelf. En dan krijgen we de rest van het peloton. Zien we daar ook nog het geel van Thomas Claire dichtbij zitten. We zien daar ook nog Ivan Basso redelijk van voren zitten. Cadel Evans. Ja, de klassementsmannen, ze zijn gewoon voorzichtig in deze etappe. Want achter iedere rotonde, achter iedere scherpe bocht... daar zou wel eens een verrassing kunnen schuilen in de vorm van uh, zijwind. En dan uh, weet je nooit wat er gaat gebeuren. Voorlopig is het dus nog niks aan de hand in het peloton. Geen gekke dingen. 2 minuten 44 is de voorsprong van de kopgroep. En de kopgroep rijdt over zo'n brede weg waar de wind juist weer schuin van achter waait. En dat zijn toch gevaarlijke momenten. En de toerorganisatie, de koersdirectie beter gezegd onder leiding van Jean-François Pessieu, die verwacht wellicht toch wel iets. Wat woorden ze juist dat hij de neutrale materiaalwagen opriep om plaats te nemen achter zijn auto. En dat is altijd een teken aan de wand. Want als het peloton dan breekt, dan moet die neutrale materiaalwagen direct meeschuiven zeg maar, naar het eerste deel. Dus ja, ze zijn toch wel uh, gewaarschuwd uh, wat dat betreft. Ze verwachten misschien wel iets. Ondertussen in de kopgroep even een plaspauze geweest voor Nicky Terpstra. Dat deed hij uh, al fietsend, al rijdend, al uitbollend. En nu zit hij eventjes uh, in de beschutting van de wagen. Ja, beschutting kunnen we niet zeggen, want de wind waait dus uh, schuin van achteren mee. En Nicky Terpstra, die lange Nicky Terpstra, wordt zo uh, ook naar voren geblazen naar die auto toe. En grappig om dan te zien dat er meteen zo'n jurylid op de motor ook weer uh, plaatsneemt achter Nicky Terpstra om te kijken of het allemaal niet uh, erg onreglementair gebeurt. Maar ja, dat uh, gebeurt uh, volgens mij, valt dat allemaal wel mee. En zo kan Terpstra weer terugkeren naar zijn uh, vier medevluchters... waar Dumoulin dus uh, de kleinste van is. Normaal zou je zeggen dat is een voordeel als de wind uh, tegenwaait. Maar zo met die wind mee kan dat ook nog wel eens een nadeel zijn. Want je bent geneigd natuurlijk om te denken... hoe groter, hoe meer wind je vangt. Dus dan uh, zijn die andere vier wat meer in het voordeel... ten opzichte van die hele kleine Samuel Dumoulin, Delage, en de... La Laplace zijn dus uh, de andere koplopers. En ze hebben inmiddels 101 kilometer afgelegd door uh, nu een rustig gebied. Maar uh, als we dan door zo'n stadje rijden, heel veel publiek langs de kant. En het is ook een uh, drukke dag wat betreft de Nederlandse fans. Heel veel Nederlanders langs de kant van de weg. Veel rood, wit, blauw en oranje. En zo nu en dan horen wij dat dan ook. Hé, hey, de Nos! Ja, inderdaad. De Nos is erbij, <lacht> achter de kopgroep van vijf. Met de Nederlander ook Nicky Terpstra op 2 minuten 45 voorsprong op het peloton. Dankjewel, Giel hey en Sebasté de Denos. Ze kennen hem zelf niet, maar ze denken, ja, hé hey Denos. En wat zeg je dan? <laughs> Hoi. Ja, het, zijn, het is toch wel leuk om die, die, die mensen langs de kant te zien staan. Het zijn, zijn natuurlijk ook een beetje gekken. Ja. Ik, bedoel, ik kan me nog herinneren dat die, die, die, die, die reclamecaravan komt langs komt. Gaan die, die gaan van die koekjes gooien. En dan gaan mensen als gekken oh ja? duiken, duiken, duiken <laughs> daarop. Duwen andere mensen weg. <laughs> ja. Ik praat met Vigo Waas. En Vigo Waas is uh, behoorlijk fan van de Tour. Ook van andere wielerkoersen uh, eigenlijk. Ja, alle klassiekers kijk ja? ik ook wel. Ja. Je zit er altijd bovenop. Ja, als ik even kan. Ja, soms kan ik gewoon niet. Maar als ik even kan, dan sluip ik uh, naar de televisie en dan... Uh, dan ben ik zo de hele middag zoet. Wat vind je, geniet je nu van de Tour? Ja, nou ja. Het probleem is natuurlijk nu is, is toch dat, je, dat, je, dat er te weinig gebeurd is tot nu toe. Maar als iedereen wacht op die twee uh, loodzware Alpe-etappen. Ja. Dus, zoals we nu wachten op de, op de sprint van Cavendish. Want het wordt, een, het wordt gewoon een eindsprint. Dat weet iedereen nu al. We proberen het wel spannend te houden. Dat er mensen ja, weg kunnen, maar denk dat denk ik wilden niet. wilden we eigenlijk nog wel doen, ja. Ja, gaat niet <lacht> gebeuren. Maar je weet ook nu dat uh, in die twee alpe gaat het <lacht> gebeuren. En dan komt er ook nog een... Um, en nog een, een tijdrit. Ja. Dus, nou, iedereen zegt nu: kan, kan veel winnen? Is volgens mij ook een... een wat de echte kenners toch ontkennend moeten, moeten beantwoorden. Ja, maar het zou, uh, dat moet je toch met me eens zijn, ook wel een soort van grappige straf zijn voor de klasse Of heb jij je, je gisteren niet zo zitten te erger? Ja, ik heb me wel. Nou ja, ze te erger. Ik, ik denk gewoon dat, dat, uh, dat ze denken: we gaan niet onze kaarten te kijken. Het is puur tactiek wat ze gisteren gespeeld, wat ze gisteren gespeeld hebben. Ze hoeven niet. In de, de alpe-etappes, dat, dat, dat zijn loodzware Alp etappes dat, dat, dat komt hoe het parcours in elkaar is gezet. Daar gaat het gebeuren, dat weet iedereen. Ja. <laughs> ja. Dus eigenlijk ligt het bij de parcoursmakers? Nou ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Die Galipier gaan, gaan ze op, uh, ja. twee keer. En de tweede keer ook gaan ze daarna nog de Alpe-West op. Daar gaat het gebeuren. Dan, ik kan me niet voorstellen dat Veukleid dat vol gaat houden. En dan heeft hij ook nog daarna een tijdrit die, uh, die vrij heftig is. Dus dat... Uh, maar het is waarschijnlijk wel zo dat je met het geel aanvliegt. Hmm. Ja, het, het, zeker ga je, ga je zeker beter fietsen. Zeker als Fransman. Ja. Maar met Fekleij heb ik ook een beetje een dissing. Kijk, ik, ik, ik vind het knap wat hij doet. Ik vind het echt fantastisch. Maar bij die rit van Ho het Hoogland in, het, in de hekken ging... werd hij ook bijna nog geraakt trouwens. Dan reed hij toch uh, uh, twee keer knippen met zijn ogen en hij reed gewoon weg. Ja, ik, ik had toen al gedacht van ze hadden de boel moeten neutraliseren, die, die koers. Ja. En toen vielen ze ook nog, Vinokero viel toen keihard, uh, Van der Broeke viel keihard. Toen, uh, toen heeft de peloton gezegd, we stoppen, we, we gaan rustig aan. Ja, maar ze toen, ik geloof dat, toen, dat ze toen zeven minuten pakte of zo. Ja, daar heeft hij die, die voorsprong aan te danken. Dus het is, het is ook nog een, een mate van toevalligheid dat hij zo ver in het geld staat. En ja, dus gaat... zo lang in het geld staat. En ik... Nou ja, ik, ik, doel, ik, ik, vind het, ik vind het mooi voor de Fransen... dat er nu een nieuwe Fransman is die in het geel rijdt. Maar at the end uh, gaat het de, toch tussen tuss de hele grote renners. En dit gaat het niet meer om Föclair. Okay. Le Tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France. Too many voices, too many noises. Invisible eyes keeping us up.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 Ignore It's real life. James Blunt van het album Some Kind of Trouble. Dit was I'll Be Your Man. La chronique du tour. Gerben Kastens en de handen in de rug op. Nou, de handen in de rug. Ja, je wil zeggen de mensen met de handen in de rug. Namelijk zo, al die koolsen die je naar boven moet rijden... Uh, daar staan altijd heel veel publiek. En uh, je hebt dan altijd de, de groep... Ja, Komen noemen dat duiven, dat is natuurlijk zo'n stom woord duiven. De groep achterblijvers en die verzamelen, die groeperen zich. Hè? Dat is soms wel eens vijftig renners. Maar als je daar soms bij blijft, kan je ook met vijftig renners eruit zijn. Dat is ook een keer met Van Looy gebeurd. Dat is ook een keer met Cercu gebeurd. En naar Briançon of weet ik het waar. En ik was altijd met Hoban. Dus uh, Barry Hoban, die getrouwd is met de vrouw van uh, Simpson. Wij waren de specialisten. Wij zaten dan in die groep... En dan zeiden ze allemaal, doucement, uh, lentement, kalm, uh, espacio. Ik zeg niks te espacio. Ik zeg, Barry, het is weer c'est moment. En dan demereerden we. En dan waren we net voor die groep uit. Want als je in die groep blijft, dan zijn er mensen die die anderen allemaal duwen. Dus wij waren dan als solo voor de, de, de, de, de groep uit, uh, van, van die zich uh, gegroepeerd hadden, verzameld. En dan werden er we gewoon overal geduurd. Dan werden we geduwd van, hier, van links tot rechts Ik zeg, allez Carstens, ici Carstens. Wat had ik geleerd van, van Darikade? De eerste tour de France in 65, om onvertoet te zeggen barricade. ici Darikade, poussez-moi ce que vous voulez. Dan ging van links naar rechts naar het publiek en er werd het helemaal omhoog gedauwd. Nou, wij zijn ook gruwelijk omhoog gedauwd. En Post is er helemaal gek van geworden. Hij wist niet dat ik zo gedaald word. Kom maar kan er zit zit. Hebben jullie nog gezien? De, de karst. Het is toch niet te geloven, die kan gewoon bergritten winnen? <laughs> ik zeg, Peter, ik weet dat ik gewoon moet zorgen dat ik fris ook door de berg heen kom. En dat ik op, op vlakke ritten kan winnen. En nou, dat is me natuurlijk uit, uiteraard gelukt. Voor de duwen krijg je straf. Maar toch weinig. Alleen heb ik uh, een keer straf gekregen naar de etappe van Alpe d'Huez naar Morzine. En toen hebben ze eigenlijk mij niet op de dag uit de koers gehaald. Maar ik was 20 minuten of, of 30 minuten of 25 minuten zo voor tijdslimiet binnen. En toen hebben ze me toch van de commissarissen uit de koers gehaald eigenlijk. Hebben ze hebben me eruit gehaald, drie dagen voor het einde. Dus nou ja, op zo'n moment was het een sneu. Dat ik dan, ja dat is een prestige dat ik niet de 11 Tour de France heb uitgereden. Maar het, was natuurlijk, het klopte helemaal niet, maar Kneed zat ook bij mij. En we hadden juist een weddenschap met uh, Stultie... En Piet Reumer, dat ik uh, iedere minuut kreeg ik 100 euro of 100 gulden toen, als ik uh, binnen was. En uiteindelijk was het bijna 30 minuten, heb ik een, een, een, een, een fantastische ring gehad, van, van stoeltje Holthausen uit Amsterdam, van ongeveer 5000 uh, gulden toen. Voor, voor dat gebeurde, en ik was wel uit de koers. Een diamant was het, mijn vrouw heeft ze, nog steeds. <laughs> Ja, heerlijk, die oude verhalen. Maar nu weer naar uh, etappe nummer 15. Naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Nou, er zal nog heel wat moeten gebeuren in deze etappe... voordat we ook hier hele mooie verhalen over kunnen vertellen, Dione. Maar ja, aan de andere kant, we, nog, we zitten nog vroeg in de koers... 84,5 kilometer te rijden. En de voorsprong van die kopgroep op het peloton is 2 minuten en 52 seconden. En als we even teruggaan in de tijd, dan kijken we naar het jaar 2002. Toen was er ook een uh, etappe die finishte op uh, Plateau de Bijen. En daarna kregen we ook zo'n etappe eigenlijk een beetje dezelfde kant op. Uh, die ging van naar. Naar BG. Eigenlijk een beetje over de route van vandaag. Maar er zaten wel wat meer klimmetjes in. Toen won David Miller. Want toen was wel een kopgroep succesvol. Een kopgroep van 11 man. En die bleven uiteindelijk weg. Michael Bogert zat toen nog in die kopgroep. Hij werd toen derde. Achter Miller en achter Etchebarria. Dus uh, wat dat betreft. Het kan altijd natuurlijk. Maar of het vandaag gaat gebeuren. Nou, we denken het uh, absoluut niet. En over uh, die prognoses uh, in de richting van de eindzegen... Over uh, de kansen van Thomas Leclerc. Ja, het is is inderdaad zo de meeste experts die zeggen van... Nou, het kan natuurlijk niet, Thomas Verclair gaat niet winnen. Maar een van die experts, Lance Armstrong, zeven keer de toer gewonnen... die zegt, nou, als die Verclair uh, dit een beetje volhoudt... en hij blijft een beetje bij die mensrijders. dan uh, kan hij met een gat van twee minuten in de laatste tijdrit... met name op Cadel Evans, dan zou hij het wel eens gewoon kunnen gaan houden. Oké, okay, hij houdt een slag om de arm, maar hij zegt, het zou zomaar kunnen. Lance Armstrong dus. Voorlopig uh, rijden we de kopgroep, uh, rijdt door het dorpje... Murviel, Dat is een heel klein dorpje. Een paar mooie campings daar in de buurt. Dus ze was ook veel toeristen. Nederlanders dus langs de kant. Nou, ben benieuwd of ze weer Nossi gaan roepen. Hé, hey, daar zijn we weer. Ja, inderdaad. Nou ja, niet alleen veel Nederlanders trouwens uh, langs de kant. Ook heel veel Belgen. En die zijn allemaal natuurlijk heel erg blij. Erg blij zeker na dat nieuwe succes van Van Endert gisteren. En heel veel Nooren langs de kant van de weg. Veel meer dan andere jaren lijkt het wel. Met, uh, door het succes uh, uh, van Thor Ruzov natuurlijk. En Ed van sonhagen Ja, dat was weer een jongen. De NOS, we zijn er inderdaad. In Murvey, lebegier Het is uh, heel mooi als je aankomt uh, rijden over een brede weg richting dat uh, stadje dat dorpje, beter gezegd. Want dan zie je dat al tegen de heuvel opgebouwd met een kerkje wat er bovenuit stijgt. Er staan ook een paar mooie châteaux hier in de buurt. De kopgroep heeft daar wat minder de kijk op natuurlijk. De kopgroep is geconcentreerd bezig om die voorsprong van die drie minuten te behouden en om het tempo er een beetje in te houden. Want ja, dat dorpje Muvij ligt dus gebouwd tegen zijn heuveltje op. En dat betekent dat de renners ook even uit het zadel moeten. Dit gaat zelfs steiler omhoog dan dat kootje net van de vierde categorie. Dus hier hadden ze ook wel een kleine beklimming van kunnen maken. De vier dus, of de vijf moet ik zeggen, nog altijd goed samenwerkend bij elkaar. Ook geen enkele reden om uh, niet goed samen te werken, niet goed kop over kop te rijden. Terfstra, De Dumoulin, Ignacev en De Laplace hebben nog wel een eind te rijden naar de finish. Nog 83 kilometer, dus voorlopig zal deze situatie nog wel even hetzelfde blijven. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de Afghaanse provincie Bamiyan hebben Afghanen de veiligheidstaken overgenomen van buitenlandse militairen. Centraal Afghaanse provincie is een eerste van zeven gebieden... waar de Afghanen zelf gaan zorgen voor de veiligheid van de bevolking. En de treinen van de Nederlandse spoorwegen rijden beter op tijd dan de afgelopen jaren. In het tweede kwartaal arriveerde iets meer dan 95 procent precies of nagenoeg op tijd. Dat is het beste resultaat in vier jaar. Driekwart van de reizigers is tevreden over de NS als geheel. Maar over het op tijd rijden is dat maar iets meer dan de helft waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 15 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden file van 2 kilometer. De andere kant op 5 kilometer tussen Meer en, en Diemen. De A2 dan, de Bos utrecht Er wordt aan de weg gewerkt bij Vianen. En dat levert een file op van 3 kilometer. Op de A325 van Arnhem naar Bergendal Berg Dal... staat file tussen knopen Dresse Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen... ook daar drie kilometer. Radio 1 Tour Top 100, nummer 34. Het is ervan. Ik weet niet wat er dit jaar gebeurt. Ik zie je als <middels> de eerste keer. des mots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 sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. woorden, maar juste une parole. Parole Enkele parole maar parole. voor de tweede keer. Vandaag Dalida, deze keer op nummer 34, samen met Alain Delon. Ze komt straks ook nog, hoor, nou, over een paar dagen, op nummer 19. Want daar komen Buenos Noches, mi amorte. Ja, we gaan weer terug naar de Nossies in Frankrijk. <laughs> Sebastian Nossisch. Timmerman en Gio Lippens, hoe gaat het daar? Ja, het gaat prima. hier. Weet je wat nog het allerergste is? In het verleden zat ik ook op de motor. En dan werd er regelma regelmatig Theo Komen geroepen. Nou, niks tegen Theo Komen. Maar ja, die zat al jaren niet meer op de motor. Die was al jaren dood. En ja, die mensen hebben dan toch zoiets van... Ze kennen inderdaad de nos. En voor de rest, ja, interesseert het ze niks. En terecht ook. Het draait gewoon om het wielrennen. We hebben één man die wegrijdt uit het peloton. Normaal zou je zeggen, nou, dat zal de Regionale de wel zijn. De man die in ieder geval uh, uh, ja, belangen heeft. Die mensen kent aan de kant van de weg. Maar ja, het was André Grifko en dat is toch echt een Rus. En uh, die rijdt uh, voorlopig eventjes uh, vooruit. Uh, hij komt trouwens uit Oekraïne, maar goed, dat zal hij niet erg vinden hoor, dat ik zeg dat hij een Rus is. Maar uh, hij rijdt naar voren en dat doet hij om dan een plas te kunnen doen, want de tempo in het peloton, dat ligt uh, zo hoog dat uh, het nou niet echt een uh, zaak is dat je even rustig aan de kant kunt gaan staan om te plassen en daarna weer makkelijk aansluit. Dus kun je maar beter een beetje voorsprong nemen. Ik neem aan dat ze in het peloton de boodschap begrepen hadden, want er werd niet echt achtervolgd. Achter die Grifko die even wegreed daar bij het peloton. Hij staat inmiddels aan de kant van de weg. Peloton is daar inmiddels weer voorbij. We zijn alweer in het volgende dorp na Murviel En zo komen we door het ene na het andere schilderachtige dorpje in deze etappe. Op weg naar Montpellier waar we straks een strakke sprint krijgen. met die laatste vijf kilometer, ik heb hem hier voor me liggen. We hebben hem vanmorgen ook even gereden. Die is vrijwel recht toe, recht aan. En ook nog eens een keer op een hele brede weg. Een soort route nationaal komen ze hier aan. Aan in Montpellier. 2 minuten 51. Dus de kopgroep van 5. Met die ene Nederlander. De langste man daar in de kopgroep op 78 kilometer van de streep. Dus is eh, Nicky Terpstra natuurlijk in saint gené de fontedie Waar we op dit moment doorheen rijden. En waar wij eventjes eh, bijna stil moesten staan. Omdat er een enorme drempel in de weg lag. Nou, die hebben we gelukkig eh, goed bereden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de renners. Hop, hier komt de volgende drempel. Die eh, komen toch ook meer en meer tevoorschijn in eh, Frankrijk. Wat toch al dat het land was van de rotondes. Maar Terpstra dus in die koproep. Voor hem ook wel een beetje bekend terrein hoor. Trouwens, dit gebied. Want ik kan me nog herinneren dat volgens mij in zijn eerste toer. 2008 dat hij uh, ook in dit gebied een keer in de ontsnapping van de dag zat en toen uh, demereerde hij zelfs nog op het einde net voor de finish uit die kopgroep werd uiteindelijk een massasprint maar Dikkie Terpstra werd toen wel uitgeroepen toen nog in dienst van Milram trouwens tot uh, strijdlustigste renner van die etappe en mocht uiteindelijk dus ook op het podium gaan staan om uh, uh, voor die voor dat kleine prijsje te worden gehuldigd misschien heeft hij dat vandaag ook nog in zijn hoofd want met die drie minuten voorsprong die uh, het eigenlijk al de hele dag is weet weten de vijf dat het heel moeilijk gaat worden. En ook omdat uh, de sprinters natuurlijk eigenlijk nog maar twee kansen hebben. Vandaag en dan helemaal aan het einde van de tour op de Champs Elysee. Maar Terpstra laat zich wel weer zien. Dat is ook zijn rol binnen de quickstep ploeg. Hij moest mee in dit soort ontsnappingen. Het is de derde keer dat hij mee zit. Eén keer uh, was het iets te heuvelachtig, moest hij er al vroeg vanaf. Nu kan hij mooi meedraaien met Delage, Dumoulin, Ignacev en De Laplace. Terwijl het weer wat bewolkte wordt. We hebben het afgelopen uur, anderhalf uur kunnen. We genieten van de zon, maar de bewolking neemt wat toe. Ik hoop dat we het droog houden vandaag op weg naar Montpellier. Viggen Waas, fiets jij zelf eigenlijk? Um, dat is een groot woord. Ik heb een hele mooie fiets, vind ik. Ja, ja echt waar. Die heb ik uh, laten bouwen door een vriend uh, van mij. Uh, met zo'n zo carbon frame, met een uh, carbon voorvork. Ik kan redelijk omhoog fietsen, vind ik zelf. Maar uh, op het vlakke uh, uh, moet ik gewoon echt uh, achter de rug van uh, Peter Heerschop gaan zitten. Maar, maar doe je het vaak? Nou, nee, ik, doe, ik doe het te weinig, maar ik doe het wel eens. Hè. Ik vind het heel erg leuk. Als we wel eens in Limburg optreden, bijvoorbeeld. Dan, uh, de laatste keer dat we dat deden. namen we gewoon de fiets mee. En dan gingen we. Uh, uh, dat we niet moesten optreden. Dus overdag gingen we gewoon een stuk fietsen. Mm -hmm. en dan, uh, maar ik ben niet echt. Ik ben, ik ben een ontzettende laf afdaler, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik val nooit, dat is ook heel logisch. Want ik ga, gewoon, ik ga zo langzaam naar beneden. Ik ga denk net zo langs naar beneden als dat ik, ik omhoog ga. <laughs> nou, dat geeft niks, want je hebt gezien dat het ook vrij gevaarlijk ja, is. Ja, dat, daar dat, dat, dat ben ik ook bang voor. Als ja. ik, maar dit, ik vind het heel leuk om te fietsen. Maar heel doe lang. je ook de, de, de tour calls bijvoorbeeld? Nee, dat, dat, dat, dat, dat moet trouwens eigenlijk wel meer gebeuren. Ik ben, ik ben nu bijna 50. Voor dus ik, je 50 vijftigste? Ja, iedereen moet de mom van, ja, <laughs> van toe, toe op. Hè? Ja. Ja, ja, dat ja. heeft uh, Wilfried de Jong ook gedaan. Ja, dat is, misschien moet ik, ik, ik wil dat best een keer doen. Maar ik denk ook wel dat je, dat je, dat je echt uh, kapot gaat. Maar het lijkt me heel erg leuk om te doen. Je moet het juiste hebben. Berg, verzet hebben. De berg je gewoon op en dan ga je gewoon. Precies. Ja. Ja, ik moest zo lachen, want ik las in een, het was een heel oud interview uh, met jou... Toen zei jij, uh, soms als ik uh, op de fiets zit, <lacht> gewoon uh, ik ga van A naar B... Ja. Uh, dan beeld ik me in dat ik speel een klassieke ik. Ik rij. Ja, dan speel ik Tour Etappetje of Klassiekertje. Ja, dat, heb, dat, doe, dat doe ik met alles. Ook als ik loop, doe ik dat trouwens. Dan doe ik gewoon alsof ik uh, uh, in de gele trui ben of dat ik, uh, dat ik demarreer, weet je wel. Want dat, dat doe ik inderdaad. Kan ik ook, in ook midden in de stad doen. Hoor. Dan, dan, dan rij ik opeens ver weg van iemand die niet weet. Dat die, <laughs> doe je, dat je wedstrijd in een toer met iemand? zit. <laughs> Yo, ik, ik doe nou net niet die, die, dat shirt recht in die armen omhoog. Maar ik ben, uh, ja, ik ben zeer kinderlijk op dat gebied. Nou, dus ja. dat, speelt, dat speelt zich echt af in, Absoluut, in je hoofd dan. In mijn hoofd rijkt er een etappe. Maar dat ja. heb je bij meerdere sporten? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat meer mensen dat doen trouwens. Maar ik, ik, ik hoop het tenminste. Anders ben ik echt de enige gek die dat doet. Maar ik doe dat echt. Ik als, ik loop een ook, en, en als Ik herken het wel en als ik, uh, En ik droom nog steeds van voetballen. En, ik, uh, en ik, uh, als ik fiets, dan, dan, dan, dan doe ik alsof ik in een etappe meedoe. Nou, heb je, uh, en je zei net, uh, ik, misschien moet ik dat wel eens doen, de mon van toe. Ja. Zelf uh, als je gewoon op de fiets zit, op een gewone fiets... dan is het best wel eens gevaarlijk wat er zich allemaal om je heen afspeelt. En dan heb ik wel eens het idee dat er iets te veel Tour de France wordt gespeeld. Ja. Snap nou, je wat nou, ik bedoel? In, maar in de stad, ik, ben een, ik ben geboren en getogen in Amsterdam... en daar voel ik me gewoon uh, als een vis in het water op de fiets. Ja, ik ben zo iemand die gewoon uh, nooit stopt. Maar jij rijdt toch niet op je carbonfiets door nee, de binnenstad nee, nee, van Nee, maar een normale fiets je okay. kan, weet je, kan ik ook. Nee, nee, ik ga dan meestal uh, via Deugendam ga ik, uh, gaan de stad uit. Nee. Laat je wel even via Twitter weten wanneer je niemand van toe gaat beklimmen? Uh... <lacht> ja. Eh... Is goed. Er gaan allemaal mensen langs de kant staan waarschijnlijk. En die zeggen van uh, figo! Nee, figo. <lacht>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 Half na het voorbij, de jury open rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen, want ze is mis Nederlands. Is nooit een feest Als jij niet bent geweest Nooit meer alleen Nooit meer alleen En henny, vrienden, als je wint, ja, uh, ik zag net Larus en Dan even uh, bij de dokter, Gio. Ja, als je valt, dan, dan heb je ook vrienden hoor. Want de meeste mannen in het peloton hebben daar wel begrip voor. Voor renners die gevallen zijn. We hebben dat gehoord van Johnny Hogeland, Dat hij zelfs omhoog werd geduwd bij klimmetjes. Door renners die hij die, nou ja, nauwelijks ooit gesproken heeft. Roman Kreutziger bijvoorbeeld. Die dan toch gewoon respect hebben voor mannen die het daarna weer proberen. Lawrence de inmiddels even op bezoek bij de toerenarts. Eén voordeel, hij hoeft niet in de wachtkamer te gaan zitten. Hoeft niet te wachten doordat zijn nummer wordt omgeroepen. Maar hij kan meteen geholpen worden. De toerarts in die cabrio achter het peloton aan. Die even bezig is met Laurens ten Dam. En ik keek hem net even in het gezicht. Ja, het is niet echt een prettig gezicht op dit moment. Hechtingen in de neus in zijn gezicht. Hij heeft acht hechtingen. Hij zei trouwens, nou dat zijn er nog altijd 25 minder dan Johnny Hogeland. Dus waar klagen we over? Dat is dan weer mooi Laurens ten Dam. En de manier waarop hij in het wielrennen zit. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton is weer verder teruggelopen. Komt allemaal door de mannen van Cavendish. Die maken tempo twee minuten en 2 seconden. Vooraan in de kopgroep zagen we net Nicky Terpstra zijn werk weer netjes doen. Die lange Nederlander dus in Belgische dienst tegenwoordig. Die aan het begin van het seizoen de voorjaarsklassiekers moest missen. Door die val in de driedaagse van de pannen. En dat gebroken sleutelbeen was het, zeg ik uit mijn hoofd. De Lage, Dumoulin, Ignacev en Delaplace zijn de andere koplopers. Ignacev doet ook zijn werk goed. Mooie renner altijd om naar te kijken, die, rug. die rus. Met zo'n hele mooie vlakke rug, wilde ik zeggen, als die met die handen onder in de beugel. Zit. dan kan je een dienblad met een, uh, een goed serviesstijl opzetten. Je weet zeker dat het toch wel blijft staan. Zo netjes recht, zo mooi horizontaal oudt die Kopgroep heeft inmiddels, uh, even kijken, 123 kilometer ruim afgelegd. Dus ze zijn bezig aan de laatste dikke 60 kilometer, 65 kilometer tot aan de finish in Montpellier met dus die teruglopende voorsprong. Nog dik twee minuten. Witmafnet, de en dan zie je, viens chez moi, on guardera par la fenêtre. Je comprendrara pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Carte Postale, een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen. Ah, Madelise. <laughs> Jeroen, ben je al weggewaaid? Nee, nee, maar het is ook niet dat ik zeg. Goh, wat warm als anders. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit meegemaakt dat uh, aan deze zuidkant van Frankrijk... het zo grijs was en zo kil. Het hoort hier echt te sidderen van de hitte. Het maar, is nou, hier niet veel is... beter hoor, Jeroen. Nee, ik, ik heb dat ook al gehoord van het thuisfront. <laughs> dus laten wij ons maar warmen aan uh, mooie plaatjes die we gezien hebben... en die ik uh, je zal vertellen in de aanzichtkaart die ik hier ga posten... bij het stadion van uh, Montpellier... Modern stadion. Uh, eerst maar eens beginnen over Limou, Startplaats van vanochtend. Ja. Ligt daar midden in het Katarenland. Je weet wel, die bevolking die zo eh, sterk was in een eigen geloof. Zich afzette tegen het liederlijke Roomse leven uit die tijd, 12e, 13e eeuw. Niks meer van te zien in Limoux, anders dan het uh, château Montsegur in, in de buurt. En Limoux is ook in de streek, uh, het land en het dorp van Don Pérignon. Uh, misschien zeg je dat wat meer. Ja, het zegt me wel wat. Het maar... was een, een geestelijke. wiens sap tegenwoordig meer in de buurt van Reims wordt uh, gekweekt. zou ik maar zeggen. Ja. dan bij Limoux Champagne. Oh oui. Nou, midden in dat dorpje heb je de, de Esplanade François Mitterrand. niet ver van de rivieren, de Ode. alleen werd die. Prachtige avenue vandaag, toch wel erg ontsierd door het village départ van de Tour. Dat vermoedelijk inmiddels alweer is afgebroken. Waardoor Limoux weer geheel zichzelf is geworden. Tour heeft daarna een mooi plaatje gemaakt. Uh, althans, een helikopter van boven van uh, Carcassonne. Die uh, Cité uit de 11e, 12e, 13e eeuw, die zo mooi bewaard is gebleven, trouwens. Uh, wij hebben daar gisteravond ons uh, hotel mogen uh, beklanten. Hotel Aragon. En zijn de oude stad niet ingeweest... omdat we buitengewoon belangrijke dingen over de Tour te bespreken hadden. Zoals het gebrek aan aanvalslust van de favorieten. Snap je? Ja. Daar kun je de oude stad toch niet in, hè? <lacht> daar gaat het nee. alleen maar over, hè? <lacht> nee. ja. Precies. Nou ja, René Wijkens, de motaar van Sebastiaan, die zat op zijn praatstoel. En de wijn was niet duur. Kortom. Dat soort stof had je wel nodig voor uh, dit soort ingewikkelde intellectuele discussies. <laughs> trouwens, uh, die, die helikopter, dat vind ik nou ook weer zoiets. Uh, Gio, die had het er straks ook al over dat uh, die vloog en beelden gaf van uh, steden als Zet in, in de buurt van, uh, aan de Middellandse Zee, ver verwijderd van de koers. Uh, ik heb altijd toch iets van, ik wil daar niet van, van boven naar kijken. Ik wil daar doorheen lopen. En als ik het niet over ingewikkelde dingen over de Tour heb... ga ik toch een keer terug naar Carcassonne. Maar voorlopig uh, uh, zijn, gaan we verder. Dan zitten we hier in Montpellier... Uh, bij een zoveelste aankomst van de Tour de France. Uh, uh, uh, uh, uh, in een, weer in een buitenwijk bij dat stadion. Je kent die Antzig-Kaarten wel met meerdere plaatjes, hè? Ja. Nou, wat, wat dat betreft is Montpellier, Montpellier zo rijk. Ik geef, ik geef je een plaatje van Antigone. De nieuwe Romeinse wijk, die er is gebouwd in het westen van de stad. Place de la Comédie. Met zijn prachtige huizen, een prachtige theater. En de triomfboord van Louis XIV. Zonnekoning. Montpellier. Nu mag je, nu mag bruis je nog even de, de groeten stad. doen. A natuurlijk. En aan die andere Kanjer, die weer niet in de Tour is... omdat hij zoveel optredens had. Anders was hij met me meegereed. In de Alpen, Jules Deelder. Dankjewel, Jeroen. Dankjewel. Adem, eh. Adem, eh. We gaan uh, eens even bij de paarden kijken. De dressuur hebben we besproken... maar de springruiters zijn nu uh, bezig in Aken. En er is al een Nederlander in de ring geweest. De Ed van der Bent. De eerste van de vier dionden. Hij is, uh, er zijn nu twintig starts geweest. Hij was starter... Uh, nummer 18. En uh, ja, voor hem zijn er uh, een paar foutloos geweest. Maar ja, hij had duidelijk zo'n rit dat je denkt van, goh, je wil hem eroverheen tillen. Want het ging zo vertreffelijk. Al die uh, moeilijkheden, moeilijke lijnen en obstakels die Pacoerbouw Rotenberg heeft ontworpen. Wel, die uh, deed het zijn paard uitstekend overwinnen. Alleen net na de sloot, dat is een, een waterbak van 4,40 van voor naar achter. Dan op 6 naar achter Daar staat de hoogste hindernis, 1,65 meter. 65. Doe het maar eens op de muur aftekenen op het behang en ga er dan maar proberen overheen te springen. Wel, de hoogste hindernis van dit parcours... en er staan er nog vier van 61 in. Dat ging allemaal goed, ook in de combinatiesprongen. Maar jammer genoeg, één springfout dus voor hem. Dus de eerste van de vier Nederlanders is er niet door. Van Bass met Rescue Me. Nog even uh, voor het nieuws van 4 uur snel weten hoe het in de koers is, Geo Lippens. Twee minuten is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. En het belangrijkste nieuws komt van buiten de koers. Alexander Vinokourov gesneuvelde soldaat in de Auvergne. Hij heeft bekendgemaakt dat hij definitief met wielrennen stopt. Het is eigenlijk geen echt nieuws, want hij had eerder al gezegd... dat hij aan het einde van het seizoen ermee zou ophouden. Hij brak zijn dijbeen, kan niet meer op tijd herstellen. Dus die zien we niet meer terug op de fiets. De kopgroep rijdt zojuist toch in een soort van waaiertje. Betekent dat de wind van schuin van opzij komt. En dan ben ik benieuwd hoe nerveus worden in het peloton. We roepen het al weken, maar misschien gaat het vandaag eindelijk een keer gebeuren. Een waaier etappe. Heel ja, lekker. Dat zou oh, mooi zijn figo -waas. Een lekkere waaier etappe, ja. <laughs> dat hebben we nog niet gehad. <laughs> Toch? Nee, precies. Finoku nee. uh, of stopt ermee. Ja, ik las het net ook al op internet. Ja, dat is wel logisch. Het is wel natuurlijk een uh, kleurrijk figuur geweest. Uh. Met al zijn overwinningen. en, ze, en, en Hoe lang is hier geschorst geweest? Uh, twee jaar. Twee jaar of zo. En dan toch, toch terugkomen. Volgens mij met een paar etappen overwinningen. Ja. Ja. Een nog... mannetje, maar wel een, een, een mooie man voor de, voor de wielersport. Jij uh, zei net helemaal in het begin van de uitzending dat je bezig bent met een serie. Ja. Uh, kan je ja, daar iets een, meer over? Uh, ja, die, die gaat vanaf... Oktober op de buis komen. Het is een NCV-serie, mixed up. Met heel veel leuke mensen Het speelt op een, uh, de redactie van het Damesblad. En ik speel de fotograaf. Uh, briljante rol. <laughs> en vanaf wanneer kunnen we dat zien? Vanaf 30 oktober, geloof ik. Okay. Uh, ja. En ook met Niet uit het raam nog bezig? Ja, vanaf oktober ook weer... Uh, uh, vanaf september alle theaters in Nederland weer langs. Oké. Okay. Dus, uh... Je kunt niet de te kijken. Ik weet het niet, ik denk, ja, misschien <laughs> toch wel gedeelten hebben we En het WK. <laughs> ja, zeker, zeker. Oké, okay, dankjewel uh, dat je hier was. Ik vond het heel leuk. En uh, misschien kun je wel nog even tijdens de opnames weer naar dat hoogje met, uh, nee. met de televisie. Morgen begint de opname, is de rustdag en morgen dus Maar vanaf dinsdag ga ik weer stiekem ja. naar de Tour de France kijken. Ik heb je tijd om naar de Kouwberg te komen morgen? Daar zitten we. Nou... Het is naast de deur. Dan kan ik mijn fietsje meenemen. Misschien bedoel ik, ik fietsen. Kijk. Oh, dat zou mooi zijn. Dank je wel dat je hier wilde zijn. En misschien tot morgen, Virgoa's. Het? Oh, okay. um, het is bijna vier uur. Dan weten we het. Dan is er nieuws. En daarna gaan we door met Radio Tour de France. Dan doen Tom van het Hek en Aard houdt het. Ik zou zeggen, heel graag tot morgen vanuit Valkenburg. Luisteraars, blijft aan uw toestand.